Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie van Brussel onderzoekt een incident waarbij agenten vanmiddag werden aangevallen door een groep stakende brandweerlieden. Die liepen mee in een grote demonstratie tegen de pensioenplannen van de partijen die praten over een nieuwe Belgische regering. Volgens de politie wilden de brandweerlieden het verkeer blokkeren, waarna een gevecht ontstond met de politie. Vier agenten raakten gewond. In Brussel waren zo'n 34.000 demonstranten op de been. De Slovaakse premier Fico heeft de Oekraïnse president Zelensky uitgenodigd om te praten over de doorvoer van Russisch gas. Tot 1 januari kreeg Slowakije dat via een Oekraïnse pijpleiding, maar Kiev heeft het contract opgezegd. Het zou de Russische oorlogskas pekken. Dat besluit veroorzaakt volgens Fico grote schade voor Oekraïne, Slowakije en de Europese Unie, schrijft hij in een open brief. Zelensky heeft al gereageerd op die brief. Hij zegt dat Fico vrijdag maar naar Kiev moet komen. Het lichaam dat vanmorgen in de Kralingse Plas bij Rotterdam werd gevonden is van de vermiste Marjolein. De vrouw van 38 uit Rotterdam werd sinds donderdag vermist. Haar opsporingsbericht werd massaal gedeeld op sociale media. De politie zegt niet uit te gaan van een misdrijf. Recreatieondernemer en tv-realityster Peter Gilles stond vandaag voor het eerst voor de rechter vanwege belastingfraude. Volgens het OM heeft hij voor minimaal een half miljoen euro aan belasting ontdoken... door onder meer huisjes te verhuren zonder dat te registreren. Justitie zegt dat Gilles rekening moet houden met een gevangenisstraf. Ook zijn dochter en ex-vrouw worden vervolgd. Gilles zei in een verklaring in de rechtbank geen heilige te zijn... maar ook geen crimineel of oplichter. Morgen komt het OM met de strafeisen. Het weer vanavond en vannacht, meer bewolking. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt. In Limburg kan het min 7 worden. Morgen bewolkt, alleen in het zuidoosten mogelijk wat zon. Ook kan er wat motregen vallen. Het wordt dan 2 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam nog viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knoppen te niet meer 10 minuten vertraging. En op de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort ook 10 minuten extra. Het komt door een ongeluk bij de Koentunnel op de A10, maar daar is de weg weer vrij. A9, ook maar Diemen tussen Aalsmeer en het AMC. Nog 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Je weet hoe uh, wij over deze band denken, Herbs Excellent Adventure. Dan moet je onze website uh, maar even raadplegen, alternativefm. alternativefm.nl. Daar staat een hele beschrijving op uh, wat zij hebben uitgebracht. Herbs Excellent Adventure en het uh, nummer wat, uh, wat je hebt uh, kunnen horen is He said, she said. Nou, ik uh, denk dat het uh, zwaar uh, tijd is uh, dat we nog uh, even met onze gasten gaan, uh, verder gaan praten. Want we hadden het uh, onder meer over um, ja, de muziek en de opleidingen en, en noem maar op. Uh, dus, dus dat. Um, ja, want de, de, de vraag is... Uh, nou ja, Ismena die had het al een beetje verteld dat, dat ze al uh, nou, sinds haar 16e al bezig is uh, met muziek. Hoe zit het uh, met jou? Uh, uh, ook, ja bezig met muziek al heel lang. Maar mm -hmm. optreden vanaf ook vijftien. Ja. Vijftien? In schoolbandjes? En dat soort dingen? Nou, dat was toen een band met mijn vader. Ah, al. Ja. Uh, dat is een, een Poison Idea coverband. Dat is een ja. punkband. Ja. En uh, dat is mijn eerste bandje. Ja. Ja. Um, een coverband. Dat uh, brengt mij toch op een even gevoelig thema, ja. want uh, in Nederland uh, kennen we de tribute en coverbands. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, over het, algemeen, <laughs> hoe maar kijk het je? algemeen is het niet super. Nee? goed, vind ik. Nee. Maar, ja. je, hebt, je hebt een hele goede coverband. Ja. Maar ik ga zelf niet zo snel kijken. N nee. Naar... Uh, hoe zit het met jou, Ismaël? Uh, ben jij geneigd om. Naar een avondje uh, een tribute bent, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de Eagles. Uh, een, ja, je hebt een Eagles Tribute. Uh, band. Yeah. Ja. Nee. nee. Toch niet? Nee. Ik kan me wel voorstellen dat het leuk is als je een groot fan bent van een band en die band speelt niet meer of zo. Ja. Maar ja, ik heb er geen behoefte aan om iemand iets te zien spelen wat iemand anders al heeft gemaakt. Ja. Maar ik heb er dan niks tegen of zo? Nee. Ja. Ik volgens mij nog nooit. ...naar een coverband geweest. Vrijwillig. Ja. Nee. <laughs> <Ja. laughs> Welk gedwongen. Hecht, werk. Oh ja. Ja. Hechten jullie ook uh, waarde aan... ...bijvoorbeeld uh, authenticiteit... ...om het even met een mooi woord... Uh, yeah. ...te omschrijven? Ja, ik ja. vind het wel leuk om naar te kijken... ...als het iets authentieks en nieuws is. Ja, ja waar gaan jullie zelf graag naartoe... Als, ...als jullie geen muziek maken... ...maar bijvoorbeeld een... Uh, ja, als je naar een optreden zou gaan, wat, uh, wat gaan jullie dan zelf heen? Um, ja, ik ga wel graag naar meer underground dingen. Dus ook wat meer onbekendere bandjes. We waren laatst in de mm -hmm. AQ in Utrecht. Mm -hmm. En daar speelde Seeing Red. Ja, die ken ik. Ja, ja, ja, dat was heel vet. En met een andere. Baklawaai. Bak Baklawaai, ja, <laughs> ja. Ja, je. Seeing Red, daar heb ik nog iets van gezien. Tenminste voorbij zien komen... dat ze in Sinatol hebben gestaan... samen met Feline Spiegel. Uh, die hebben toen een, daar een optreden gedaan. Hm. Uh, en... Daarom ken ik ook uh, Seeing, uh, Seeing Red volgens ja. mij. Maar volgens mij is dat uh, die band. en weet, Misschien ben ik in de war met een andere Red, Red Veen. Daar ben ik mee in de war. Want nou. het zijn twee verschillen. Ja, Seeing Red en door. Red Veen. Ja, zie je. Ik ben toch in de war. Dus je hebt, uh, je hebt er twee. Uh, Seeing Red is denk ik iets groter als Red Veen. Ik ben in de war. Want het is Red nee, Veen waar ja. ik het over heb. <laughs> en dat is, uh, dat is een duidelijk andere band uh, dan uh, waar jullie het over hebben. Want volgens mij komen die niet uit Nederland. Jawel. Ja, wel. Ze maar komen uit niet... Utrecht toch? Ja, zo kun je. Ja. Punkband uit Utrecht. Ja. Ja. Uh, dan moet jou ook bijvoorbeeld de DB's wat zeggen, denk ja. ik. Is dus, uh, ja, zeker. Ja, uh, want ik repeteer ik... daar ook. Oh ja. ja. ja. Uh, ze hebben tegenwoordig een nieuwe onderkomen, heb ik uh, begrepen. Ja, klopt. Ja. Ben je er al geweest? Ja. ja. ja. En uh, wat uh, is uh, de DB's nieuwe stijl ten opzichte van de DB's oude stijl? Het is even wennen, ja. want de, de oude locatie heeft voor mij best wel veel herinneringen. Ook omdat ik daar die opleiding was, ook gedeeltelijk daar. Mm -hmm. En dat was echt tot voor mijn tweede thuis, dus ik moet even wennen aan de nieuwe locatie. Maar dat wordt vast wel weer even leuk, een ja, klein ik, ik moet even wennen. Ik ben op de oude locatie nog geweest, eh, maar toen was er al sprake van dat ze op een gegeven moment zeiden van... nou, dit gaat wel verdwijnen. Mm. Dus toen eh, zei ze, nadat. Nou, dat... Nieuwe pand uh, ja. zit, uh, trouwens. Het uh, maakt niet zoveel uit. Utrecht zuilen uitstappen. Uh, de oude DB's. Dat was een uh, beetje. Nou, voor, ja, uh, dat was aan de ene kant. En de nieuwe DB's zitten aan, aan de andere ja. kant. Dus, dus ja, dat... Qua afstand maakt het allemaal niet zo uit. Nee. Nee. <hums> um, hoe belangrijk is dat dan weer? Uh, bijvoorbeeld dat je de mogelijkheid hebt. Om te kunnen repeteren. Als uh, dat thuis niet lukt. Of wat dan ook. Ja, in een bandsetting is dat wel belangrijk. Ja. Want je kunt thuis niet echt met drums oefenen. Gaan de buren dan een beetje ja, zitten klaar? Ja, denk dat denk ik wel. Ja. Ja. En we niet? hebben ook geen ja. drums. Ja. Bij ons niet? Wordt er niet geklaagd als we aan het oefenen zijn? Nou, wel als ja. we zouden gaan drummen. Denk dan, denk ik. dan niet. <laughs> ja, ja, uh, maar um, in dat opzicht uh, vervult uh, zoiets als de DB's een belangrijke rol voor muzikanten. In dat opzicht. Ja. Ja. Uh, is Utrecht ook een beetje een... Uh, Muziek-minded stad? Ja, voor mij wel. Jij komt er niet minder vaak, maar ik kom wel elke week in Utrecht. Want Ik, doe, uh, ik plak posters voor DB's ook. Ja. Drie keer in de maand. En als er wat speelt in DB's wat ik leuk vind, dan mag ik daar gewoon heen. Ja. Dus ja, ik ben wel veel in Utrecht voor muziek. Ja. Minder in Amsterdam eigenlijk. Ja, maar je woont, je, je woont wel in Amsterdam. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat is dan weer de andere kant, omdat ik dat weet. Want ja, ik, ik heb namelijk nog een dubbelrol. Hè. Want ik, ik zit ook nog eens bij 3 voor 12 Noord-Holland. En om die reden uh, is het dan uh, handig... als we dan iets over Myriads Veel vale kunnen, kunnen melden ja. natuurlijk. Um, uh, Amsterdam, uh, maar ben je wel eens... überhaupt ook in Amsterdam dan nog uh, ergens uh, te zien... als het gaat om optredensbezoeken of wat dan ook? Uh, bezoeken? Nee. Nee. Hmm. Paradiso gaan we wel eens. Ja, ja maar heel ik ook echt soms. Paradiso. Ja. En verder heb je, vind ik, vrij weinig kleine podia in Amsterdam. Je hebt natuurlijk de Okkie, wat een beetje underground is. Ja, dat is uh, zeker underground. Uh, ja, verder, het valt best wel mee. Of hm? ik ken ze gewoon niet. niet uh, ja, nou ja, <laughs> goed. Uh, hier, in, uh, hier in deze buurt uh, hebben we het Slachthuis Haarlem. Ja. Dat is heel leuk. Ja, ja. Dat is leuk. Ben je er geweest? ja. Maar dat is weer Haarlem, dat is niet Amsterdam. Nee, maar, uh, maar, ja, goed, wel, uh, wel, nee, maar ik, gek, ik, ik ja. ben er nu uh, drie keer geweest ja. en uh, ik vond het een hele toffe plek. Ja. Uh, ja. Uh, wat uh, ja, het is bijna een culturele broedplaats. Ja. Uh, er weer nieuw, uh, nieuwe of, geen nieuwe locatie, maar nieuwe, het is vernieuwd. Ja, ja. Nou, ja, min of meer wel. Ja. Want, uh, maar goed, uh, er is uh, bijna van alles uh, mogelijk uh, in dat, dat opzicht. Dus en uh, het is met een hand omdraaien is het uh, van een uh, zitconcert is het ineens een concertzaal want alleen uh, bijvoorbeeld uh, de trap uh, van, uh, van het slachthuis dat staat soms nog een beetje in de weg als je er achterin uh, staat dan ja, ja. moet je ja. een beetje langs dat ding uh, zitten kijken, maar goed, dat maakt niet uit maar dat zou ook een uh, dat, zou, uh, dat is ook zo'n kleine poppodium is dat in ja, dat opzicht. dat is superleuk daar um, heeft Nederland dat nodig, kleine popzalen poppodia ja. Vind ik wel, ja, sowieso. Ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan even nog een stuk muziek uh, draaien. Twee, twee stuks. En dan uh, mogen jullie weer. Dus, uh, uh, maar eerst gaan wij uh, weer even terug in uh, de tijd. Want uh, hier hebben we toch uh, heel weinig aandacht aan besteed. En dat is uh, bijvoorbeeld de single van LS. Die ze uh, vorig jaar heeft uitgebracht. En nummer dat nummer heet Unsteady. Volg me op TikTok, kijk mij op Instagram Strooi maar met hartjes, dus ja ik weet dat je het kan Mij. Zelfs als ik slaap, post ik nog dingen Een plaatje van de kat, als ik niks kan verzinnen Deel het als ik lach, want delen is mijn groot Ik deel het als ik jank en ik blijf delen tot de dood Het gaat, gaat over mij, het gaat over mij. Het .Yeah. gaat like <throat> over hai. mij, ja, het gaat over mij. hou van de spotlight, hou hem op mij. Hou hem op mij, hou hem van mij. Het gaat over mij, het gaat over mij. Het gaat over mij, ja, het gaat over mij. Het gaat over mij, het gaat over mij. It's over me, it's over It's over It's over It's over me. It's over It's over It's over It's over me. It's over over me. It's over me. It's Nederpunk, zeg ik. Dan Nederlandstalige punkmuziek. En dat is afkomstig van Arbeidsongeschikt, zo heet die band. Uh, en ze komen uit Amsterdam. Het uh, nummer dat heet Zomervakantie. Wat is er uniek aan dit nederpunkwerkje? Namelijk de trompetist op, uh, de, uh, op dit nummer Zomervakantie. Uh, ik uh, kreeg dit uh, ook opgestuurd. Ja, En ze zijn nogal erg kort van stof. Dat is ook hun uh, muziek. 1 minuut. En het past ook precies in het programma als ik hier de heer Molenburg wel eens op de koffie of de thee heb. Want aan het eind van het programma is altijd de bedoeling dat we niet zoveel luisteraars overhouden. Nou, dat past dit nummer wel heel erg duidelijk in. Daaf had het uh, uh, over de sociale media. Dat is leuk: zo dadelijk om het ook even met onze gasten erover te hebben. Het gaat over, het gaat over mij dan in dit geval. En uh, daarvoor hoorde je Les met Unsteady. Nou, ze zitten er klaar voor, voor de, de laatste twee uh, nummers. Namelijk Myriads veel. Vale. En dit zijn ook twee nummers die zij als single hebben uitgebracht. En uh, de eerste uh, single, die ga je nu horen, want dat is The Darkness... En wat gebeurt er dan als je dan op een gegeven moment ergens buiten staat? Dan uh, moet je in één keer heel snel naar binnen lopen. Want ik denk, nou, ik heb nog wel eventjes... Uh, maar goed, voordat je het weet is het, uh, was het moment uh, dus daar. Um, we hebben er nog één. En dat uh, nummer uh, wat je nog gaat horen... dat is uh, de tweede single die ze hebben uitgebracht. Dus de opvolger van Darkness... The Darkness, uh, trouwens. En uh, dat is van het, uh, album, het eerste album wat ze hebben uitgebracht. Uh, Pendant. En dat nummer dat heet Hallo. Dat waren ze. En we gaan natuurlijk zo dadelijk nog even verder met ze praten. Maar eerst tijd voor een band die hier al eens eerder is geweest. Namelijk de Zweefclub. En dat nummer dat heet Wat kan ik zelf... Ja, hele uh, behoorlijk wat, uh, wat uh, nummers even achter elkaar weglopen uh, draaien. De dus Wave Club hadden we met uh, de Wat kan ik uh, weinig zelf? Dat is het uh, eerste. En daarachter de Depression Club met Talk. En daarachter en die heb je net uh, kunnen horen. Elke met Final Wave. We hebben nog muziek genoeg in deze uitzending. Bijvoorbeeld deze van Annemarie marie en What I Leave Behind. Of her soul, sparkling diamonds, the dark blue stone, something special for no one at all but me. What is a legend? Denk je, uh, kerst is toch geweest? Ja, is het ook. Want, uh, het doet sterk denken aan uh, een kerstnummer, maar dat is het toch eigenlijk ook weer niet. What I Leave Behind van Annemarie. Um, de uitzending zit er bijna op. Um, maar ik uh, had uh, net nog eventjes, ja, toen Daaf uh, begon over de socials. Hoe gaan jullie ermee om met uh, de socials? En hoe belangrijk is dat in een muzikaal leven voor een, bijvoorbeeld Myriads veel? Ja, tegenwoordig is het allemaal heel belangrijk. Ja. ja. Helaas we we wel. proberen het wel goed bij te houden en zo. Maar het is wel. Het is niet superleuk. Maar hoe, in deze moderne tijd moet het wel om jezelf een beetje te laten zien aan de wereld. Ja, uh, het is niet uh, een zelf prophecy prophecy. Om het even zo'n beetje wat de Engelsen zelf uh, zeggen. <laughs> hey, een beetje gewoon uh, een interessant doenerij. Uh, van uh, sommige mensen plaatsen bijna. In de muziekwereld elke dag er wel wat op, maar uh, ja. dat doen jullie dan weer net niet. Nee. Nee, het moet wel een aanleiding zijn ja, om iets te wel, delen. Ja, vind ik. Je moet wel iets hebben om te delen. Ja. Ja. Uh, en ja, hoe uh, reageren mensen bijvoorbeeld op dat wat je deelt? Want uh, jullie zijn erg bescheiden in die dingen, in dat de, in delen. En het moet ook relevant zijn dat er ook iets te delen valt. Want als ik jullie zou beluisteren het is niet delen om het delen. Om het even zo te zeggen. Nee, we zijn ook best wel nieuw natuurlijk. Dus er gebeurt nog niet heel veel op social media. Dus we hebben 100, 150 volgers Ja. ja, ja. Dus ja er en, uh, gebeurt nog niet zoveel. Dus even ja. op TikTok. Ja, ja dat, kan, dat kan natuurlijk zomaar heel snel gaan... als uh, bijvoorbeeld uh, de samenvatting van... Ook wij hebben tegenwoordig een TikTok-account. Ja, uh, ja. Onze jongste camera uh, persoon is er niet. Maar uh, die is, geloof ik, 23. Dus die weet uh, natuurlijk heel veel raad daarmee. Maar, uh, maar we merken het ineens wel... dat we ook ineens een hele andere doelgroep aan het uh, bedienen zijn. Maar goed, het, uh, het is een, dus een niet te vermijden middel om je muziek onder de te krijgen. Niet treen. echt, nee. Nee. Nee. nee. Maar het is ook wel een, een goed iets dat dat gewoon kan. Het is mm -hmm. wel een platform om je muziek te delen. Dus je hoeft ja. het niet te veel in een negatief dag te zijn. Nee, dat... Uh... Het is gewoon vervelend om bij te houden soms. Ja. Mm -hmm. uh, in de zin van, dan ben je net uh, lekker bezig bijvoorbeeld met een nummer of uh, oh, dan denk je, ook oh, oh ja, ik moet nog iets delen op ja. zoiets. Ja, dat, dat is het. Mm -hmm. uh, dan even natuurlijk, want ja, jullie zijn nu geweest. Uh, vond het leuk? Ja, heel erg leuk. Ja. Ja. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, we zijn te vinden op Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube, Bandcamp. Onder de naam Veel, Mis ik iets? Ja, Apple Music, wat heb je al die uh, dingen, uh, <laughs> alles. <laughs> vond het leuk dat jullie hier geweest zijn? Wij ja, wij ook. En voor die mensen die het willen weten... 25 januari zijn ze bij de collega's van de RPL Woerden... bij Maarten van Duin in het programma Podium 107. Dus daar kunnen jullie ze nog een keer aantreffen. Dank. We gaan afsluiten. En dat doen we met de Niels Buis en het, uh, natuurlijk het hele mooie nummer Icarus. En volgende week is er een beetje een ingetogen alternatief FM... waar we alleen maar een beetje muziek uh, laten horen... Dit in aanloop naar de Rob Ackner Dag! far Spend all your money on a brand new car The endless night turns out It's just another Saturday here. You spun your love off-road Got the car but you can't fill her up Look at the cost of gas Those numbers are over the moon Oh, just like you